De documenten hebben de codenaam Operatie Yellowhammer gekregen. Het is de bedoeling dat de Britten op 31 oktober de EU verlaten. Op een bedrijventerrein in het botlekgebied in Rotterdam... heeft zoutzuur gelekt. Na ongeveer twee uur slaagde de brandweer er in het lek te repareren. En voor de zekerheid is een watergordijn ingezet... om verspreiding van de stof te voorkomen. En alle gelekte vloeistof is in een opvangbak terechtgekomen. Er is geen gevaar geweest voor de omgeving, zegt de veiligheidsregio.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 De toezichthouder vreest nu dat veel fouten over het hoofd worden gezien... omdat bouwprojecten alleen steeksproefsgewijs worden gecontroleerd. En een Amerikaanse vrouw die last dacht te hebben van nierstenen... is bevallen van een drieling. Op de spoedhuisende hulp bleek dat ze al 34 weken zwanger was. De arts bereidde het echtbaar voor op een tweeling. Maar tijdens de keizersnee bleek er nog een baby te komen...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 I've got to wait in line Can you just, just take another drink with me? Thanks Later bitches And then my nose na-na-na-na Bak bip bip, glou glou glou, font tous les adons, et la jolie cloche ding ding dong, mais boum, quand notre cœur fait boum, tout à de boum, et c'est l'amour qui s'éveille, aïe aïe, boum, quand notre cœur fait boum, tout à de boum, et c'est l'amour qui s'éveille.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 Had a brilliant idea. I'm the We unfriable.